Vandaaruit worden de monsters verdeeld over laboratoria in Europa... om ze te analyseren. In Egypte zijn aanhangers van de afgezette president Morsi... weer massaal de straat opgegaan. In demonstraties in Cairo en andere grote steden... eisten tienduizenden mensen dat Morsi in zijn functie wordt hersteld. Hoewel de meeste betogingen zonder incidenten verliepen... viel er volgens de politie toch zeker zes doden... en raakten zeker vijftig mensen gewond. In Cairo werden betogers bestookt met traangas...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 En Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Luna. Vannacht met Klaas Drupsteen. Goeienacht uh, met Klaas Drupsteen, maar ook met Robin Fransman, de adjunct-directeur van uh, Holland Financial Center. Ik heb het eerste uur met hem gesproken. Naar aanleiding van zijn pleidooi voor loonstijging in Nederland. Nou, dat horen we natuurlijk graag. Hebben we meteen ruimte voor inger ingeruimd? Maar toen zei hij dat het niet voor journalisten gold. Dus dat vond ik een beetje jammer. Waarom? Ja, omdat het een moeilijke sector is, zei Nou, het ligt een beetje aan je, je, je, je visie op hoe zo'n sector zich, euh, zich, zich, moet, zich moet ontwikkelen. Uh, we zijn natuurlijk, er zijn zoveel veranderingen in die sector gaande met de opkomst van, uh, van, van internet. Uh, dat, dat heel veel uh, media hebben het gewoon heel erg moeilijk. Dus als je daar nu de lonen gaat laten stijgen, ja, dan gaan er een aantal omvallen ja, nou dan, uh, dan zullen we bescheiden zijn ook weer met onze eisen de komende tijd. goed, maar dat, dat pleidooi dat, dat staat en. Uh... Het tweede uur is uh, Robin Fransman gebleven. Dus, uh, en dat is mooi, want dan kunnen luisteraars dus vragen stellen aan hem... over die koopkracht, over onze koopkracht, over de loonstijging... maar ook over uh, economie in bredere zin. Uh, en wat ik van luisteraars graag wil weten is... of u inderdaad voorzichtiger bent geworden met de uitgaven de laatste jaren. Uh, wat is er veranderd aan uw persoonlijke situatie? En gaat u ook inderdaad meer besteden, denkt u, als er een paar procent loon per jaar bijkomt? Daar gaan we het over hebben. Uh, ik hoop dat er flink gebeld en gemaild en getwitterd gaat worden. Er is in ieder geval al behoorlijk getwitterd en gemeld. En er wordt ook gebeld. Nu zie ik 0811 21, 21. voor de mensen die willen bellen. Ons mailadres is casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En uh, voor de twitteraars hebben wij uh, hashtag uh, ik begrijp. We gaan eens naar een beller, denken. ik. Naar, naar Siegfried, Siegfried. Goeienacht. Ja, Goedenacht. Ik heb even een vraag. We hebben die nou een loonsverhoging. Maar uh, als we nu eens een keer weer gewoon naar de gewoon normale de belasting weer iets naar beneden doen. Zodat mensen <coughs> wat meer te besteden hebben. En dat mensen niet in het buitenland gaan winkelen. Ja, Robin. Dat, uh, dat uh, lijkt mij eerst. Kijk, uh, je kunt wel, uh, wegen als je loonsverhoging doet... Het wordt voor werkgevers alleen maar weer moeilijker. Robin, waarom loonsverhoging en geen belastingverlaging? Nou, als je dit probleem wil oplossen, dan uh, moet je dus gaan... Uh, ik zei al, het, het, het kernprobleem zijn de hoge private schulden... Hè, waardoor loonmatiging, lastenverzwaring, hoge pensioenpremies... Uh, extra hard uh, uh, aankomt en veel bedreigender is. Dus, dus de, de, wat je wil oplossen, je wil, je wil dat die schulden omlaag worden gebracht. Um, en dat moet je dus, uh, dat, en dat ze betaalbaar blijven. He, dus loonstijging is een middel om te zorgen dat schulden betaalbaar blijven. En waarom kies ik dan voor loonstijging en niet voor belastingverlaging? Omdat de overheidsfinanciën, uh, die mogen echt wel wat beter. He, want het tekort is wat te hoog, dus de, je hoeft niet tegelijk te gaan stimuleren of de belasting te verlagen. Nee, je haalt het, het, het, het geld wat nodig is om uh, uh, uh, um die schulden betaalbaar te houden, die haal je daar waar het is. Uh, en het bedrijfsleven staat er gewoon heel goed voor. De balansen zijn sterk. Ja, maar ook de, de zijn meedoen, ja. Ja, ook de overheid en moet meedoen, zei je. En ook doen. de overheid moet meedoen, dat klopt. Ja. En dat kan ja, dan dat ook omdat is, de belastingen niet naar beneden go. gaan. Eén moment hoor, Siri, sorry. Uh, nou ja, daar, daar, als het goed is in een normale economie... Um, die gewoon groeit, is het zo dat om, omdat de economie groeit stijgen de belastinginkomsten en heb je ook gewoon geld om ambtenaren gewoon normaal te betalen en dus ook normaal de, de lonen mee te laten stijgen met de rest okay. van de samenleving. Daar wil je gewoon naartoe terug. Oké, okay, Siegfried, u, uh, je zei wat, sorry. Ja, nee, maar dat is niet zo. Kijk, wij zijn allemaal zo hard bezig. Hoe groot is Nederland als je het hemelsbreed neemt? Nou, dan hebben we het midden van het land, Den Haag, daar worden de besluiten genomen. Kijk nu eens even naar de grensuitgang. We hebben het vanavond nog gehoord op uh, hier ook op de radio 1. Van een vrouw die belde Van ja, uh, als ik uh, meer geld te besteden heb, ik ga gewoon even in Duitsland mijn boodschappen doen. Dat is een goed punt. Nou, en ik heb het vanmiddag toevallig even gedaan. Ja. Ik doe hier normaal de boodschappen. Want u woont aan de grens? Ja, ik woon aan de grens. En als ik even hier naar Duitsland toe ga, dan scheelt het mij gewoon 40 euro voor mijn wekelijkse boodschappen. Jongens, okay. nou, wat zijn ze mee bezig? Robin Fransman ja, zei, goed punt. Dit is zeker een goed punt, hè, wat je dus eigenlijk ziet. Hè, dit, is, dit is gewoon zo'n mechanisme in de praktijk. De lasten zijn verzwaard. Met name, uh, dit gaat natuurlijk vooral ook over de verhoging van de btw van 19 naar, uh, naar 21 procent. Uh, en dan zie je dus dat uh, daar waar men had verwacht dat dat uh, ongeveer 3 miljard zou opleveren, nou dan zie je dat dat, uh, dat dat dus bijna niks oplevert. En waarom levert het niks op? Nou, omdat mensen minder gaan uitgeven. En wat ze uitgeven, gaan ze eerder over de grens uitgeven. Want daar wordt het dan relatief goedkoper. Want daar wordt de btw goedkoop. niet omhoog gegaan. Dus, dus ja, in, in, in die, die zin heeft ben... Tiekvriet gelijk, dat, dat, dat is dus een belasting... Verhoging, verhoging, uh, ja, die contraproductief is. Ja, maar het is gewoon zo van... Als wij nou eerst... Kijk, kijk, ik, eh, ik doe zelf... Ik denk eh, drie keer in de week, moet ik denken In verband met de werkzaamheden wat ik doe. Ja. En als ik dan kijk... Dat ik hier uh, 15 kilometer... Het kost mij per red 30 kilometer. Scheelt het mij... 15 cent per liter, wat ik goedkoper uit ben. Wat ja. zijn we toch in godsnaam met bezig maar... hier in Nederland om alles te verhogen? Oké, okay. nee, uh... dat punt is duidelijk. Dan, ja. nog, nog één reactie van, van, uh, van Robin en dan ga ik weer naar een volgende beller. Uh, is prima. Dus... Ja, dit, uh, dit, dit hoort echt in het kader van de contraproductieve lastenvervaring. Maar wat doe je er dan aan? Uh, nou, dit zijn inderdaad, inderdaad maatregelen van uh, nog uit het, uh, het Lentakkoord. Uh, die, die je inderdaad terug zou kunnen draaien. En dat zou beter zijn. Ja, het... Wat dat betreft, dus, dus, ik weet niet of je dat, dat toestaat. Hè? Er is nog een andere, uh, wat ik zag net een andere tweet binnenkomen. Die vroeg, uh, moet je niet ook, hè, behalve de loonzegging. moet je dan niet ook naar een lichte dwang toe om uh, die schulden wacht, te pak verlagen? dan ik hem er even bij. Oké. Okay. Uh... Oh ja, wacht. Van Martijn van Bellen is die. Heeft ja. loonstijging niet alleen zin... Dan bedank ik ondertussen je dankjewel. En dan uh, Martijn van Bellen dus. Heeft loonstijging niet alleen zin... wanneer er lichte dwang komt met aflossen schulden? Ja. Um, de, uiteindelijk wil je naar een, uh, naar een integraal beleid toe... wat erop gericht is om schulden betaalbaar te houden... en af te lossen. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Uh, en dat kan op allerlei uh, manieren. Je kunt inderdaad uh, door, uh, door, door, door belastingen op, op deelgebieden uh, te verlagen... kun je de koopkracht beschermen en daardoor worden schulden beter uh, betaalbaar. Uh, loonstijging is echt een manier om de, de economie te stimuleren. En dat doe je dus inderdaad. Dat, dat, dat gaat dus ten koste van de winsten, zeker in eerste aanleg... Uh, van, de, uh, van de ondernemingen. En maar die kunnen dat goed betalen. En uiteindelijk hebben ze daar ook weer profijt voor. Want die werknemers zijn ook weer hun klanten. Um, en het derde wat je kan doen, is dat je. Je kan heel radicaal zeggen, ik ga de hypotheekrenteaftrek afschaffen en in de ruil daarvoor de belastingen bijvoorbeeld sterk verlagen. Nou, dan zouden mensen veel meer gaan aflossen. Maar dat kunnen ze dan ook betalen vanuit die verlaagde belastingen. Je kan het ook wat minder radicaal doen. Je kunt uh, mensen bijvoorbeeld in staat stellen om met hun pensioenpremie een stuk hypotheek af te lossen, of met hun pensioenkapitaal een stuk hypotheek af te lossen. En zo kun je een heel integraal beleid vormen om die private schuld naar beneden te brengen. En het hoeft dus niet ten koste te gaan van het begrotingstekort. Maar deze meneer Van Bellen die zegt uh, dwang. Sachter dwang. Ja, ik denk dat dat, dat, dat niet uh, hoeft. Als, tenzij als, je, als je bedoelt met zachte dwang maatregelen in de fiscale sfeer, nou, dat, dat, dat kan. Uh, maar ik denk dat het gewoon een, een, een vrije uh, keus moet zijn. Je moet er natuurlijk ook opletten dat je mensen die geen private schulden hebben, dat je die niet of benadeelt of bevoordeelt. Oké. Okay. Gaan wij naar de volgende beller en dat is Jos. Goedemorgen. Jos, tijdje niet gehoord? Ja, klopt. Ja, wat ja, was je er? Jij was ook een tijdje niet, dus. Ja, niet op vrijdag. Nee, dat nee precies, maar dan is mij de, de, de ultieme nacht. Ja, oké. Okay. Goed, nou, leuk dat je er bent. Uh, zeg het maar. Wat is er tegen op consumenteren? Er is jarenlang geroepen. Door mensen die, die er ook verstand van hebben. Ja, het probleem van consumeren is dat het leidt tot werkloosheid. Kijk, de, uiteindelijk is de economie is natuurlijk gewoon een kringloop... Uh, nou, dus, iets, iets, dus, mag, mag ik jou onderbreken? Ja. Ik vind het zelf, als ik die verhalen zo hoor van de economie, en ik snap er niet, echt niet alles van, wel een beetje. Maar dan denk ik toch dat we met de economie praten over een piramidespel. Meer, meer, meer, meer, tot het barst. En dan gaan we weer terug, en dan kunnen we weer gaan opbouwen. Dus het moet op gezette tijden barsten. Kan niet anders. Ja, maar dat betekent niet dat je geen keuzes uh, meer kan maken. Ik bedoel, ik ga nog een heel uh, stuk met je mee. Dat, uh, dat we, we hebben in de economie nou eenmaal uh, van die cycliën. Soms gaat het goed, mm -hmm. soms gaat het minder goed. Maar dat betekent niet dat je alles maar moet laten uh, begaan... en alles maar de, op zijn beloop uh, moet laten. Je kunt daar keuzes in maken... Mm -hmm. waardoor de cyclus uh, minder diep is of met minder pijn gepaard gaat. Kijk, een, een, een, een huishouden waar mensen hun baan verliezen... waar mensen gedwongen hun huis moeten verkopen... waar mensen de rekening niet meer kan betalen of hun kinderen van hobby's af moeten halen of wat dan ook. Dat zijn, echte dat, is, dat zijn echte persoonlijke drama's. Dat zijn hele grote drama's. En we hebben toch we, dus Ik... we hebben de verantwoordelijkheid met elkaar uh, om toch in ieder geval te zorgen... dat ze die, die, die neergaande fase van de economie, dat we daar zo, zo goed mogelijk... en met zo min mogelijk pijn doorheen komen. En mm -hmm. daar kun je gewoon keuzes in maken. Maar toen, we, toen, we, uh, toen de economie ja, top draaide... Dat was in de tijd dat meneer Sveringa uh, leningen verstrekte, her en der. Dat, dat, dat, ja, dat, dat bracht mensen ook in het ongeluk. Ja. En diezelfde mensen zitten nu met ongrote, bulten, onbetaalde rekeningen... en allerhande leuke dingen die ze niet meer kunnen doen. Dat is mede daardoor de oorzaak van. Ja, nee, wat dat betreft zijn we, zijn, we zijn het eens. Ook jij zegt... Het, is de, het zijn de hoge private schulden die we in het verleden veel te makkelijk hebben opgenomen. Die tot deze crisis hebben geleid en tot op de dag van vandaag het probleem zijn. Maar ik heb, ik heb van mijn vader het vak geleerd en ik heb van mijn vader het zaken bakker. doen geleerd. En die riep altijd van nou je mag best om geld gaan zuren bij een bank. Maar heel gedoseerd. Zorg dat je me eerst terugverdient wat je geleend hebt voordat je weer een nieuwe lening pakt. Ja. En die voorzichtigheid... Ja, die komt, nou, komt me nou wel heel goed van pas. Want ik hoef eindelijk niemand na te lopen. Ja, nee, dat snap ik. Een vraag in het verlengde van wat Jos zegt. Is het voor het milieu niet gewoon veel beter als een heleboel bedrijven nu even in elkaar storten... en, en wij het allemaal wat zwaarder krijgen met elkaar? Nou, ik, dat, ik betwijfel dat. En dus voor de aarde, hè? Ja. Ik, ik, ik betwijfel dat, uh, dat, dat, dat echt. Kijk, op het moment dat, uh, dat, uh, dat de economische nood heel hoog is en de werkeloosheid hoog en uh, niemand heeft nog ergens geld voor, dan is er ook geen geld meer om, uh, uh, om milieumaatregelen te nemen. Dus je ziet, uh, als je toch gewoon wereldwijd kijkt, dan zie je toch wel dat. dat, dat, dat, dat, dat in ieder geval de, de innovatie en de, de moderne milieumaatregelen juist daar plaatsvinden en op die momenten dat het economisch goed gaat. Um, dus ik weet niet of dat noodzakelijkerwijs uh, zo is. En uh, nou, daar staat natuurlijk ook tegenover, als we met z'n allen gaan, uh, als we er bewust voor kiezen, voor krimp, um, ja, dan, dan, dan, dan gaat dat met hele of met hele moeilijke herverdelingsvraagstukken gepaard. Uh, want dan moeten we toch op, op de een of andere manier werk gaan delen met elkaar. Want anders leidt het tot enorme werkloosheid. Ja, oké. Okay. Jos, dankjewel. Houden opgepaste oh. dus krimp? Het lijkt me voor de gezondheidszorg ook een stuk beter. Goed, dankjewel voor deze ja? reactie. En succes vannacht weer. Oké, okay, doei. Hoi. Do doeg. Ga ik even in de mail kijken? Eh. Uh... Dan is een mail van Linda binnengekomen. Ik denk dat ik uh, in exact hetzelfde schuitje zit als meneer Fransband. 600 per maand. Hij 800 extra aan kinderopvang kwijt. Met twee middeninkomens is dit niet te betalen. Dus hand op de knip. Mijn vraag is: heb je je idee wel eens voorgelegd aan Rutte? Iemand adviseerde Rutte om te gaan luisteren naar Kaarsaloen. Doe ik trouwens iedere week of iedere dag. Maar dit was nou via Twitter. Maar weet Rutte dit? Heb je dit wel eens met. Ja, ik weet niet of je hem ooit gesproken hebt. Maar... Um... Partijgenoten? Uh, er is een... Uh, Heb je hem wel eens gesproken? Uh, nee. Nee, Rutte niet. Wel, je spreekt wel af en toe Kamerleden. Uh, uh, binnen de VVD is er is gewoon een hele grote stroming... die oprecht van mening is... dat de VVD een historie en een traditie heeft... van gezonde overheidsfinanciën. En die ook echt denken dat de kiezer dat van ze verwacht. Gezonde overheidsfinanciën. Zou dat voor Rutte ook gelden? Um, ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat hij van die uh, school is. Um, en voorlopig hebben ze dus nog geen oog voor, voor, voor, voor deze nood. Kijk, het, het zal je maar gebeuren hè, dat je gewoon alles inricht op een bepaald budget. En dat doe je toch als huishouden. En dat je dan in één, 600 euro per maand uh, kwijt bent. En dat is vrij snel. Hè? Als, je, als je samen dus boven de 120.000 euro op huishoudenniveau... Nou, dat is twee keer 60.000 euro, zeg maar twee keer twee keer modaal... Um, en dat zijn, ja, dat zijn een hoop huishoudens. En als je dan zomaar weet je, weet je, je 120.000 euro samen verdient, dan ben je echt niet zielig. Maar nee, um, je veel. kan wel echt in de problemen komen als je van de een op de andere dag zomaar 600 euro kwijtraakt. En dan ben je ineens wel zielig, want dan kun je, heb je best een best goed inkomen, maar dan kun je toch je huis gedwongen uit moeten. Maar 120, dat hebben toch maar heel weinig mensen, hè? 120.000 per jaar. Uh, ...individuen hebben dat relatief weinig... ...maar er zijn natuurlijk wel heel veel huishoudens die dat hebben... ...want het is 2 keer 60. Ja. ja. Dus dat, hè, dan heb je toch al gauw over... Uh, ...nou, ik denk... anderhalf uh, miljoen huishoudens of zo. Oké. Okay. Ja, dat zijn er dan een boel. Maar dan, is 600, dan, denk ik, dan kan je 600 euro per maand nog wel missen. Uh, um, ja, als je op, op, op, op zich, als je geen als je gek dingen gaat, dan kun je zes van een maand best uh, missen. Maar het gooit wel je hele planning in de war. Datgene wat je had bedacht voor, uh, om, om, om te sparen of om, uh, of om uit te geven aan kleding of aan vakanties... dat moet je dus wel echt allemaal gaan bijstellen. Hm. En dat, hè, dat zien we natuurlijk ook. De autoverkoop minus 50 procent... Ik denk dat de uitgaven aan tv's, koelkasten, verbouwingen, et cetera... dat zijn echt allemaal met dubbele cijfers dat die zakken. Ja. Uh, kleding, is uh, precies hetzelfde. En dan toch nog even naar die Kamerleden. Hè? Want we hebben het over de cultuur binnen de VVD... en dat er veel mensen zijn die, die opgegroeid zijn... met dat uh, matige van de, de overheidsschuld. Um, denk je dat... Dus als je die Kamerleden spreekt, gaan die wel met je mee? Zijn die te overtuigen? Zit er beweging in? Ja, ik, denk wel dat er, er is, ik denk dat er toenemende twijfel is. Uh, die toenemende twijfel die wordt natuurlijk ook gevoed van buiten. Hè? Je ziet gewoon dat uh, organisaties als het, uh, als het IMF... Uh, of de Amerikaanse regering... Uh, er is ook wel hele hoge consensus onder economen nu... dat, dat, dat, dat dit beleid... Uh, uh, ja, heel moeilijk. met dit beleid kom je heel moeilijk uit die neerwaartse spiraal. Ja. ja. Er was nog iemand die had het... Uh, ja, toch nog even. Want, want dat is dan, je zegt, het, het bewustzijn komt langzaam, hè, De mensen gaan, gaan om. Uh, ik had het net al even over dat er binnen economen zo verschillend gedacht wordt. Er is ook nog een tweet over van GJVZ. Vergeet GJ van Zutem. Uh, waarom spreken zoveel economen en aanverwante de deskundigen elkaar tegen? Dat zei ik net ook tegen jou, toen zei het valt eigenlijk wel mee. Inmiddels wel, ja, je ziet wel de laatste, pak een beetje, het laatste half jaar. Uh, er is inmiddels natuurlijk gewoon heel veel bewijs. We hebben zes kwartalen krimpen achter elkaar. Hè. Dat is uh, sinds 1930 niet meer voorgekomen. Yeah. We, hebben inmiddels, we zijn inmiddels 150.000 banen kwijt. Uh, de, de, de, de investeringen blijven maar krimpen. De consumptie blijft maar krimpen. Dus op een gegeven moment, uh, je kunt natuurlijk niet volhouden... je kunt niet drie jaar achter elkaar zeggen... volgend jaar komt het herstel... Um, dus er, er is nu zoveel bewijs dat dit beleid niet werkt. Dat de economen het inmiddels met elkaar eens zijn. Uh, dit werkt zo niet. Oké, okay, daar zijn ze het over eens. En zijn ze het dan ook over eens hoe je het wel moet doen? Uh, nee, dat is heel beperkt. Uh, en dat komt ook. Kijk, een situatie als dit, technische termen heet dit een balansrecessie. Um, en een balansrecessie, dat hebben we in, in Europa niet meer meegemaakt sinds de jaren 30. En dat is een balansrecessie? Nou, dat is dus een recessie uh, doordat mensen door te veel schulden in de problemen komen. Um, dat hebben we in Europa natuurlijk in, in, in 80 jaar niet gezien. Uh, de enige uh, recente voorbeeld wat we kennen is Japan... Um, en Nederland kent toch relatief weinig experts uh, op uh, hoe het in Japan in de jaren 80 en 90 uh, is gegaan. Um, dus er is op, op wat dit betreft is er ook weinig traditie en kennis, ook onder economen, op dit terrein. Dus de meeste economen die hebben gewoon heel lang niet gezien dat private schulden uh, de kern van het probleem is. En dat, dat begint nu uh, zo langzamerhand wel te komen. Oké. Okay. Aan de telefoon, uh, Dammes. ja. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik wil even eerst aan die meneer vragen van uh, hoe komt hij erbij. Klinkt een beetje scherp gelukkig. ik. Uh, dat in Duitsland de uh, drone omhoog gaat. Want die had toch in 2010, die agenda 2010 van, Schre van Schreuder en Peter Aert, dat, uh, ze, de uh, Je hebt sowieso geen uh, minimumloon daar. Alleen voor... Uh, je hebt daar nu 400 euro, jobs. Dan hoef je niks te betalen, maar dan moet je uh, drie baantjes hebben. Je hebt uh, voor werkelozen dat je 1 euro mag verdienen. Ja. En er zijn 11 miljoen mensen zijn er onder uh, de armoedegrens. Plus dat uh, je hebt 16 boendeslenden. En, en er zijn er maar 14 die geen schuld hebben. Alleen Beier en die anderen niet. Je zit goed je je Sorry. Je zit goed in Duitsland zou te horen. Uh, ik laat even Robin uh, ja, dat is een goed uh, punt reageren. Ja, dit is een goed punt. Uh, Duitsland heeft inderdaad de lonen heel sterk gematigd. Uh, Duitsland, had, uh, Duitsland heeft natuurlijk in, in 1990, of 91, wanneer was dat, zijn ze natuurlijk samengegaan met ja, Oost-Duitsland. En die, en die Oost-Duitse lonen die zijn eigenlijk in één keer op het West-Duitse niveau gekomen. Niet helemaal, maar daar komt het wel een beetje op neer. Dus, uh, dus op een gegeven moment, dat ging een aantal jaren goed... maar uh, eind jaren negentig werd Duitsland de zieke man van Europa genoemd. Want de oost duitsers ja, gingen ja. veel meer verdienen. Ja, dus, op, dus die lonen die waren daar veel te hoog. Uh, dus uh, werkloosheid was ook, maar, ook maar, het was Dammes, de, Dammes, wacht Maar het was de zieke man van Europa... Um, uh, dus je ziet daar dat inderdaad de hervormingen, maar dat is de teren van eerder, hè, die zijn van 2003. Dus je ja, ziet dan dat uh, in Duitsland de lonen van 2003 tot pakken bij 2007... heel sterk gematigd zijn. Dat was een succesvol beleid. Dus je ziet eigenlijk dat... Uh, Duitsland dus in, uh, in eind jaren 90 dezelfde situatie had als Nederland in de jaren 80. Te hoge lonen. En dan werkt loonmatiging, is dan een uitstekend instrument. Dus dat heeft goed geholpen in uh, Duitsland. Ja. Nou, die loonmatiging in Duitsland die is best wel die is heel fors geweest. Um, uh, dus je ziet ook daar hetzelfde patroon als in Nederland... dat het, de, de handelsoverschotten een enorme uh, omvang uh, aannemen. En dat, schept, dat schiep dus ook de ruimte voor Schäuble... om in 2011 zijn oproep te doen om de lonen sterk te laten stijgen. Met die 6 en 4 en, en alles wat daar gebeurd is. Um, uh, en tegelijkertijd met die, met die schreuder herts hervormingen zijn er ook alle, ja. de, de mini-jobs gekomen, et cetera. Ja, ja. uh, dus dat zijn eigenlijk arbeidsmarkthervormingen die wij in Nederland al lang gedaan hebben. We hebben al... de, de, de, de jeugdminimumlonen zijn heel erg laag. De stagevergoedingen zijn in Nederland heel erg laag. Dus, we, de, dus die variant op die mini-jobs kennen wij ook. Uh, en tegelijkertijd moet ik zeggen... dat uh, Duitsland heeft inderdaad geen wettelijk minimumloon. Maar in de meeste cao's voor, voor bijna alle sectoren is wel een minimumloon afgesproken. Dus de facto vallen de meeste Duitsers gewoon wel onder een, uh, onder een minimumloon. Maar als ik dan eens goed begrijp, dan zegt hij... Uh, ja, misschien is dan de, de laatste jaren het loon omhoog gaan... Maar, maar uiteindelijk verdienen ze daar toch nog vrij weinig in Duitsland. Nee, de, als je, als je, als je zeg maar over het geheel kijkt, hè, dus de, de economie als geheel, dan verdienen de Duitsers uh, gemiddeld 31 euro per uur. en Dat is net zo hoog als in Nederland. Oké, okay, dan is... is... Nee, ja. Moet je ik luisteren, ik wil wat vragen. Ja. Ja. U praat natuurlijk nu gewoon technisch, als een ja. econoom, ja. maar niet over de slachtoffers. Dat bedoel ik, het gaat over de ei, niet de nationale uh, verdeling van het met, ja. met z'n allen verdienen, waarom ja. niet. Nee, daar ben ik het mee eens. Dat is ook wel mooi. Ook daar is het leuk om naar Duitsland te kijken. Als je dus kijkt naar die CAO's van de laatste drie jaar... Uh, daar zijn vrij forse loonstijgingen afgesproken. Maar wat je daar ook ziet... is dat juist voor de, uh, voor de laagst betaalde... Uh, dus dat zijn uh, zowel de, de, de, de, zeg maar de stagelopers, de mensen die in opleiding zijn... en de laagste uh, loonschalen. Daarvoor is de stijging hoger dan voor de schalen daarboven. Mm -hmm. Dus dat is ook een hele aardige manier om een heel, balans te vinden... tussen de bedrijfswinsten en de, en de lonen van de medewerkers. Ja, dames. Ik, ik ben een aanhanger van Keynes natuurlijk. Het gaat om de vraagfactoren bepalen. En dan kunnen we natuurlijk geen loonsverhogingen hebben. Maar dan wil ik nog iets vragen. Het gaat over geld. Geld de banken, want geld krijgt alleen maar zijn waarde natuurlijk. Als de banken, als ik het goed begrepen heb, als de banken kredieten verlenen. Want die maken ze winst. Dus wij geven zeg maar ons geld achter, En dan zegt die bank: die zegt Oké, okay, ik ga ermee handelen. Dat is goed, er is niks mis mee. Dat moet hij ook doen. En dan verdient hij geld. En dan wordt ons geld. Dus als de, als de ondernemer geld heeft, dan doet hij het niet in een sok. Hij brengt het bij de bank, maar hij gaat ook niet handel drijven. Maar op een gegeven moment moeten we met z'n allen, hoe dan ook, hoe het geld verdeeld wordt, moeten we, moet dat geld meer waard worden elk jaar. Meer waard worden. Waar of niet? Ben u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. Ik, ik zit even te denken dus waar Mijn moet vraag beginnen. is eigenlijk, dus als, als een bank geld schept, ja. dan, dan, wordt, dan maakt hij winst. Ja. Hij brengt geld in omloop. En dat... En, dan zou ook nog de vraag hebben, wat we maken met die verkeersvergelijking... Bovenin. Ja, maar het wordt nu een beetje gezegd. Dus ik, ik laat even bij deze vraag. Okay, Dank je wel nou, voor alleen de bellen. dat baas het dan nog even. Dat maaste. Hoe zit dat, is dat met dat geld van die bank? Ja, oké. Okay. moet het toch ja. winst maken? Ja, onder, ik bedank je wel nu vast. Dank je wel dus voor het bellen en dan krijgen we het antwoord van Robin. Um, kijk, uiteindelijk zit onze welvaart zit, uh, uiteindelijk natuurlijk niet in ons uh, geld... Ja, dus dat is dan eigenlijk alleen maar een dingetje in een computer of een, uh, of een stukje papier. Uiteindelijk zit onze welvaart zit gewoon in datgene wat wij met z'n allen uh, produceren. En in, in wezen is geld eigenlijk een, een claim op toekomstige uh, uh, productie. Dat betekent dus dat als je uh, eigenlijk wat we nu aan, aan, aan het doen zijn... Uh, door heel veel te sparen en door nog meer in de pensioenpotten te stoppen, is dat wij de claim op de toekomst eigenlijk steeds maar verhogen. Ja. Terwijl we de huidige productie aan het verlagen zijn. Um, uh, en dat zie je dan ook terug in die hele lage rente en lage economische activiteit. En, en, en dat, is, nou, dat is wel wat, wat, wat zeg maar de spaarparadox uh, wordt, wordt genoemd. Uh, op een gegeven moment kun je zoveel sparen, dus ook te veel sparen... dat, dat je, dat je, dat je dus, zeg maar, zowel je spaargeld wordt niks meer waard... en de huidige economie draait ook nog eens slecht. En dat kan, dat, kan, dat kan dus gewoon helemaal samenvallen. Waarom wordt je geld niks meer waard als je te veel spaart? Nou, het, het, het, geld is uiteindelijk, hè, dus als, als jij geld hebt, dan, dan ga je dat een keer in de, dat, dat spaargeld, dan ga je een keer in de toekomst uitgeven. Dus in de toekomst moeten er dan mensen zijn die bereid zijn om voor jou iets te doen. Ja. Hè? Je haar knippen. Maar die ook doen dan minder voor het geld. In, dat ruil, je dus hebt. In, in ruil voor dat geld. Dus het is eigenlijk een, een, een, een claim op toekomstige uh, productie. Maar als tegelijkertijd de huidige. Uh, productie laag is. Er wordt dus weinig geïnvesteerd. Er zijn allemaal mensen die, die, die, die, die werkloos zijn. Wat je dan ziet is de, dat de rente... He, die, gaat, die, wordt, die wordt heel laag. Er is bijna geen economische activiteit. Er is heel veel spaargeld. He, en er is heel weinig vraag naar geld. Dus die rente wordt alsmaar lager. Uh, dus op een gegeven moment zie je dat, uh, dat de rente dus ook lager wordt dan de inflatie. Dus je, je, je, je geld wordt eigenlijk minder waard. Ja. Uh, je claim op de toekomst wordt steeds lager. Dat is ook terecht, want je productiecapaciteit neemt ook af. Dus je kunt... Um, zeg maar die, die, die afweging tussen zeg maar de, de, de economie van het vermogen en van het spaargeld uh, en de economie van de huidige productie, uh, die zijn maar aan elkaar gekoppeld. En je kunt die economie van de toekomst niet beschermen door de economie van vandaag af te knijpen. Dat lukt niet. En dan wordt geld minder waard. En dan, dus dat... dan zie je dat geld als claim op de toekomst steeds minder waard wordt. Goed. Ik doe nog even een oproepje. Al uw vragen over de Nederlandse economie. Over onze koopkracht. En over loonstijging kunt u stellen aan Robin Fransman. Holland, of, uh, de directeur van de Holland Financial Center. En de vraag aan u is. Bent u inderdaad voorzichtiger geworden met de uitgaven de laatste jaren? Wat is er veranderd? Gaat u weer meer besteden als er een paar procent loon bijkomt? 0800 1121, dat is het telefoonnummer, dus 0800-1121. Kazaluna uit ncrv.nl is mailadres. En hekje Kazaluna voor de twitteraars. Aan de telefoon nu, Ellen. Goedendag, heren. Goedenacht. Ach, een man met mijn hart, zoals die meneer spreekt. Um, hm. Mag ik een kleine visie neerzetten, hoe ik er zelf tegenaan heb gekeken? Want wat ik nooit vergeten heb... Mag ik, mag ik even wat... Ja, ja, ja, ja anders doen? had ik nee gezegd, hè? Um, ik uh, was een beetje snel namelijk. Um, wat, ik heb ik heb niet, wat ik niet begrepen heb, is dat nooit, de, wat hij ook zegt, de economen dat niet aan hebben zien komen. Want naar mijn idee is het zo simpel. Het volk heeft, wij mensen hebben leiding nodig. Een kind heeft sturing nodig, maar volwassenen ook. En wil je zekerheden creëren, moet je een, een bepaalde lijn, een vaste lijn in je leven hebben. Die hele vrije markt, die is in combinatie met het veranderen van de euro... met een paar oorlogen ertussen door waar heel veel gelden naartoe zijn gestroomd. Naar, het hulp, naar hulp in andere landen, noem maar op. De regering heeft de stuur uit handen gegeven. Ze hebben, uh, je ziet het ook bij gemeentes. Ze hebben projectontwikkelaars ingehuurd... zodat de ambtenaar zelf die verantwoordelijkheid niet meer hoeft te dragen. Niemand nam meer verantwoordelijkheden. Daar had je, overal had je specialisten voor. Het stikte van de specialisten... Die erg duur betaald werden. Ik herinner mij een klein voorbeeldje. Er zijn meer mensen die graag willen bellen. In een, een, een, een bejaardenhuis waar ik als kind kwam. Daar zat een vrouw, een oudere, ja, wat zagrijnige, uh, vrijgezelle dame. Die, die daar leiding directeur was van zo'n bejaardentehuis. En die daar nou, goed verdiende. Maar als ik dan nu hoor dat men een half miljoen, miljoen anderhalf miljoen verdient... En opo mag in de luier zitten. En dan wordt, dan door, wordt er door de minister een vraag gesteld... of die één keer per dag mag. Maar knijp ik nu aan vuisten bij elkaar... dan denk ik, wat een waanzinnige wereld. En waar komt het nou door? Nu zit alles op zijn kont. De portemonnee is licht. Ze weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. Dat merk je aan alles. Het land is wat stuurloos geworden. En men doet dus alsof alles goed draait. Dan gaan ze de btw verhogen naar 21 procent. Ik begeleid jonge ondernemers. Waardoor je de hele handel terugdraait. Want die 21 dat, dat breken je wel aan je klanten door. Dus alles wordt 21 duurder. Dus dat dit die jonge uh, ondernemer zijn belasting aftraagt... zijn 21 netjes uh, broekzak, jaszak uh, doet... als je kijkt hoe, hoeveel jonge ondernemers er op het ogenblik kapot gaan... En de banken de kranen dicht hebben gedraaid. Fortis werd overgenomen door Amro. Amro is een bank voor liefst. Dat zie je in een reclame mensen met een miljoen. Maar die kleintjes zaten er ook in. Ja. Die hebben ze er gewoon uitgewerkt. Ellen, eh... Uh, ik uh, heb er st nu... straaltjes er is dus onvoorstelbaar. Ja, nu uh, even... Uh, even uh, nee, nu wil ik toch graag dat je even... Gaat, ja, want anders gaat het iets te lang duren. Maar Robin, uh, een reactie. Um. <laughs> Ja, veel, daar zit je hier voor. Ja, maar zal ik, nou, ik ik vind het in ieder geval fijn dat je mijn man naar je hart noemde, Ellen. Ja, ja. Is het wederzijds? Ja, daar ben ik is... heel blij mee. En ik ben een ouderwetse VVD'er die nadenkt over verkoop moet doorgaan. De VVD is handel, hè? Dat, is, dat is de drijvende kracht. Uh, uh, maar de echte staatsmannen zijn er niet meer, die zijn gewoon weg. Nou, laat Mark Rutte het niet. Ik hoop dat hij toch de radio nog niet aangezet heeft. Dan. Mag? Ik hoop dat hij het hoort. Oh, toch, nou, toch. Weet je, kijk, ik denk, als ik dan toch nog iets mag zeggen... wat je natuurlijk ziet in Nederland, is dat systemen... waarvan wij dachten dat ze heel goed waren... en dat die jarenlang ook goed hebben gewerkt, dat die allemaal vastlopen. De ja. zorg, de langdurige zorg, de woningcorporaties... het onderwijs, de banken, um, de pensioenen... Uh, een heleboel hele belangrijke vitale systemen zijn in de afgelopen paar jaar vastgelopen. Maar wat, wat is vastlopen dan? Want het gaat wel door. Uh, vastlopen in de zin dat er ondernemingen omvallen. Dat die, het, het bedrijfstakken hun gezag en vertrouwen verliezen. Uh, uh, dat ze uiteindelijk toch niet kunnen leveren wat ze beloofd hebben. En dat er dus heel veel veranderd moet worden. En dat zie je natuurlijk in de financiële sector... En je ziet dat ook op heel veel andere terreinen. De woning, ik heb ze allemaal net al genoemd: ja. woningcorporaties, onderwijs, zorg, pensioenen. Ja. Um, dus in die zin, um, uh, kijk het feit dat die allemaal tegelijkertijd als het ware omvallen, um, dat heeft een betekenis. Maar zijn we, we moeten toch? En het is denk ik belangrijk dat we een visie ontwikkelen hoe we met dat soort vitale instituten in onze samenleving hoe we daarmee verder willen. Zijn we stuurloos en is er geen leiderschap? Ik denk dat uh, uh, het, het credo is natuurlijk jarenlang geweest... Uh, marktwerking en meer uh, liberalisme. Uh, we hebben in de loop van de tijd hebben we allemaal uh, pseudomarkten uh, gemaakt. Hè? De Dingen die, die zeg maar net tussen markt en overheid inhangen. Noem eens wat. Uh, woningcoöperaties, onderwijs, zorg, financiële sector, openbaar vervoer. Het is net geen marktwerking, het is net geen overheid... Um, en juist in die sectoren is het misgegaan. En ik denk als je naar de toekomst kijkt van ik wil naar een visie toe... dan moet je echt voor die sectoren moet je echt een, keer een hele heldere keuze maken. Of het is gewoon een overheidsdienst, of het ja. is echte marktwerking. Maar dan moeten we ook zorgen dat er echt toetreding kan plaatsvinden. Dat die bedrijven of instellingen ook echt levensvatbaar zijn... of echt kunnen omvallen op een gecontroleerde manier. En, en, kan je en dat er dan terug, ook geen overheidsgeld neergaat. Kun je, je terug gaat. naar staatsbedrijven? Ik denk dat dat wisselt per, uh, per sector. Ik denk dat je uh, bijvoorbeeld bij woningcorporaties... zou je denk ik heel goed naar het Duitse model kunnen gaan... waarbij die woningcorporaties dus uiteindelijk opheft... en naar een volledig private sector gaat. Hè? Dus zoals dat in Duitsland hebben geregeld is heel succesvol. Maar bijvoorbeeld het openbaar vervoer of het treinnet of zo... Ik denk, ik denk dat, dat ja, dat je, daar, daar kun je dan beter een overheidsdienst van maken. Kijk, zoals dat nu gaat met de vieren. Het is eigenlijk een staatsbedrijf. Um, maar dan moeten we het wel weer Europees aanbesteden. En dat zijn van die hybride vormen die uiteindelijk niet werken. Maar is dit, een, is dit dus een ja op de vraag: zijn we stuurloos? Ja, we zijn stuurloos. En, en, en ja, we hebben geen goede leiders? Nou, ik denk dat... Uh, ik, ik weet het niet. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat zoals de economie een cyclus heeft, geldt dat denk ik ook voor samenlevingen. En als er dan zoveel tegelijkertijd verandert en niemand heeft... Weet je, achteraf is het altijd makkelijk praten. En als je midden in al die turbulentie zit, is het heel moeilijk om het overzicht te hebben. Maar wat zegt dit over die vraag over leiderschap? Um, ik denk dat we in een, in, een tussen, in een overgangsfase zitten waarbij mensen gewoon... Nog niet de lijnen helemaal helder hebben en, en, en, en die leiders die komen op een gegeven moment wel. Ja, En die hebben de lijnen ook ja, nog, nog niet. Ik één ding zeggen daarover? Ja, als je het kort houdt Ellen. Ah, nou, de basale dingen, zoals wat die meneer ook oh, zegt, daarop ook oh, al heet heel De treinen, oh, de gezondheidszorg. Uh, dat is het vaste uh, waar wij op leven, wat de economie drijft en wat ons mens in beweging houdt. De zorg dus, en de treinen en de telefonie, KPN, dat soort zaken, en zeker de banken. Die, die moeten echt aan lijnen gezet worden weer. Die structuur, moet, daar moet de overheid op ingrijpen. En zeggen, nu is het afgelopen, wij doen dit nu, wij controleren dit nu. We gaan weer terug naar waar we waren. En al die losse systemen, zodat je weer structuur krijgt. Ja, dankjewel. Nieuwe tekening maken, nieuw ontwerp. Zo. De, de, ik, ik heb hier wel het genoegen met twee interessante VVD'ers uh, zo te horen. Want dit is toch... Ik ben geen VVD'er. Oh, ik dacht ja. dat je dat zei. Nee, nee. Oh. Ik heb alleen respect voor mensen. Nee, nee. Ik ben wat dat oh. betreft vrij neutraal. Ik, uh, ik hou alleen van als iemand uh, uh, staatsman is, moet die staatsman zijn en zich tonen. En dan moet het niet een, een lachende, constante lachende student zijn. Ja, nee, je is goed. Oké, okay, dankjewel. En, Ellen, zo, dan uh, ik dat gezegd, maar dat vind ik wel. Ja, ja, dankjewel. Succes. rond nou. ik het af. Ja, oké. Okay, Doe, nacht. Ik ga eens even kijken in de mailbox. En dan zie ik dat Ellie gemaild heeft en die schrijft... Uh, luister met veel interesse naar het gesprek met Robin Fransman. De vraag is of wij bezuinigen. Ik wel. Ik zit in de WW. Te oud om een baan te vinden. En ben nu, en dan tussen aanhalingstekens, want dat vindt ze waarschijnlijk zelf niet... ben nu mijn hypotheek aan het aflossen. Als straks de WW stopt, zijn mijn maandlasten een stuk lager. Daarbij is het niet zinvol om veel spaargeld te hebben. Rente bijna niet heel, maar wel belasting betalen over spaartegoed. Dus breng liever hypotheekschuld naar beneden... en houd een bedrag achter de hand voor eventuele vervanging van apparaten. Uh, voel me er niet minder gelukkig door en kan goed de tering naar de nering zetten. Kijk uit naar tweede uur, nou, dat is bijna weer voorbij. Nou ja, uh, uh, even kijken, ja, dus dat de tering naar de neering zetten... En, en, en minder uitgeven en de hypotheek aflossen. Dat is trouwens wat ze graag willen ook in Nederland, de hypotheek aflossen. Denk je dat dat voor veel mensen wel te doen is? Om gewoon het patroon een beetje bij te stellen? Ik denk op zich dat het, uh, het is voor veel mensen wel te doen is. Maar het heeft, uh, het, heeft, uh, ook, het heeft ook negatieve consequenties. Uh, niet voor, voor, voor deze mevrouw uh, individueel, maar als alle gezinnen bezuinigen en sparen en aflossen... dan geven ze dus minder uit. En dan is er dus minder werk en inkomen voor anderen. Kijk, uiteindelijk, de economie is natuurlijk gewoon een kringloop. Dus wat ik uitgeef is jouw inkomen... en wat jij uitgeeft is mijn inkomen. Ja. En als wij samen gaan beslissen om allebei niet meer uit te geven... hebben we ook alle twee geen inkomen meer. Uh, dus dat is die spaarparadox. Uh, als iedereen tegelijkertijd gaat sparen... dan verliest iedereen koopkracht, verliest iedereen zijn baan... en dan gaan we met z'n allen naar de loten. Ja, dus dat kunnen misschien, mensen misschien persoonlijk nog wel aan... dan uh, iets minder uitgeven, maar het is slecht voor het land. Een andere mail van Loes, die schrijft... fijn dat de private schuld in de U USA is afgenomen... maar hoe zit het dan met die... dan komt er een enorm bedrag uh, aan schulden die ze daar hebben. In de Verenigde Staten? Ja, die hebben toch een enorm overheidstekort... Uh, nee, het overheidstekort is in de Verenigde Staten ongeveer net zo groot... als in, uh, als in, als in Nederland, is het procent van het, uh, het nationaal product. Dus dat is, uh, de, dat is niet extreem hoog. Maar hadden die niet enorme schulden? Dat heb ik altijd begrepen. Maar... Uh, nee, dat, is, uh, ja, dat zijn beelden. Maar de, de, de, de Amerikaanse schuld is niet extreem hoog. Oké. Okay. Goed. Uh, dan naar de volgende beller. En dat is Joop. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou, ik heb eigenlijk een kort vraagje. Want tegenwoordig heb je dan Google Auto's. Dat zijn dan uh, die auto's zonder chauffeur. En je hebt hele fabrieken waar misschien nog twee mensen rondlopen. Uh, je hebt uh, die 3D-printers. Nou, daar komen ook weinig mensen aan het pas. Het wordt toch allemaal minder met dat werk... En, en daarbij komt ook nog eens kijken dat ik het gevoel heb dat, dat het geloof in werken, dat wordt ook steeds minder. Want mensen die, die voelen aan van alles is precies afgestemd, dat het allemaal net past. Dat werken en, en rennen, en dat was een term onthaasting. Nou ja, dat is er even tussendoor gekomen, maar dat is ook weer weggegaan. Maar snap u welke kant ik uit wil? Het, dat groeien, dat gaat niet alleen maar om geld. Dus ik denk dat de samenleving op een of andere manier... een tikkeltje anders ingericht moet worden. En dat het niet alleen daarom draait... Hallo? Nee, natuurlijk niet. Uh, natuurlijk gaat, draait, het, uh, draait het daar niet om. Het gaat mij ook helemaal niet om, uh, om, om materiële welvaart... of uh, iedereen een Ferrari, of, of, of, of wat je dan ook, uh, wat je dan ook leuk uh, vindt. Uh, waar het gewoon om gaat, is dat, uh, dat, me, dat mensen willen in ieder geval... gewoon aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Mensen willen een fijne toekomst voor hun kinderen... Um, uh, mensen willen hun, uh, gewoon graag wonen waar ze zijn. Mensen willen gewoon kortom hun toekomstplannen uitvoeren. En daar hoort een financieel plaatje bij. En daar, daar gaat het om dat mensen dat kunnen blijven, uh, kunnen blijven doen. Want uh, hoe, hoe meer mensen denken dat ze dat toekomstplan niet uit kunnen voeren... en als reactie daarop gaan bezuinigen, minder gaan uitgeven... hoe meer andere mensen vervolgens hun toekomstplannen... ook uh, in de war zien, uh, zien lopen. Uiteindelijk gaat, het, uiteindelijk gaat het daarom. Maar kan het wel in de zin van... Uh, zal er genoeg werk zijn in de toekomst? En als dat dan minder wordt... Wat doen we dan met die hele groep uh, ja. grote werklozen? Ja. Nou, wat je wat je eigenlijk wat je eigenlijk ziet is, uh, kijk, we hebben dit in de jaren uh, uh, 80 en 90 hebben we dit patroon natuurlijk ook gezien, hè? Toen kwamen de computers net op. En toen was ook de vrees, is er wel genoeg uh, werk? Hè? Want de, de, de datatypistes bij, uh, bij, bij, bij, de, bij de banken, die, uh, die, die verdwenen bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk, als ik weer de bankensector pak... Hè, we hebben natuurlijk met geldautomaat en telebankieren leidt... doordat mensen nooit meer op een kantoor komen of op, op zo'n lokale ja. vestiging. Dus het aantal vestigingen is enorm lager. En wat je dus ziet is, daar zijn dus wel een heleboel andere banen voor in de plaats gekomen. Um, um, maar dat zijn, niet alle, dat zijn niet altijd helemaal gelijkwaardige banen gebleken. Dus we zien wel dat, we zien wel dat zeg maar met name de minder hoogopgeleide, dat daar uh, minder voor, voor die groep wel echt minder werk uh, is gekomen. Nou, hoe dat dan in de toekomst gaat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Maar je kunt wel in ieder geval stellen dat, dat zeg maar, in ieder geval de lonen in, in, in, bijvoorbeeld in China zo sterk stijgen... Uh, dat een deel van die banen die naar, naar dat soort lage lonenlanden verdwenen zijn... dat die ook geleidelijk wel weer de, de, deels terugkomen. Uh, dus dat moet toch een beetje hoop voor de toekomst scheppen. Ja. En, dat, en die hoop is ook terecht? Ja, dat denk ik wel. Nou, een heel mooi voorbeeld is, uh, dat is ook te googlen... Uh, IKEA bijvoorbeeld heeft een enorme deel van haar uh, meubelproductie... Uh, verplaatst van China naar Italië. Um, en dat heet dan uh, reshoring. Um, en, um, en dat vindt ook in de Verenigde Staten plaats. En dat is wel echt een... een een, een trend. Hè. Nadat we eerst een heleboel werk naar China hebben gebracht, zie je nu dat het heel langzaam weer een beetje begint terug te komen. Dus dat, en waarom ja, is dat? Omdat de lonen in China omhoog gaan? Of? Ja, de lonen in China zijn, die stijgen echt enorm. Hè. Daar was het in, in, in 2000 waren die lonen, zeg maar, zeg 20 staat tot 1. Um, uh, hier 20 en daar 1. En inmiddels is dat uh, teruggebracht naar 7 staat tot 1. En dan zie je, en dan, en dan zie je gewoon dat uh, met de hele grote afstand, de taalproblemen de transportkosten en de kwaliteitsverschillen. Uh, zie je dat het gewoon uh, aantrekkelijker wordt om, uh, om, om dat soort productie uh, weer hier naartoe te halen. Dus je ziet het: uh, dit is dan Ikea's bijvoorbeeld van China naar Italië. Maar je ziet bijvoorbeeld ook uh, van China naar Turkije, bijvoorbeeld voor textiel. En, en, en, en kleding, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt ook heel veel. Dus je ziet wel banen terugkomen naar deze regio. Ja. Joop? En een Europees minimumloon, is dat een idee? Nou, voorlopig nog even niet. Die, de productiviteitsverschillen tussen landen zijn zo ontzettend uh, groot. dat, dat dan, uiteindelijk zou je dan naar een, naar een minimumloon moeten van, van, Ro van Roemenië voor heel Europa. En dat lijkt me ook niet echt aantrekkelijk. Nee. Oké, okay, nou bedankt voor het bellen. Dan gaan Goeie de aan. lonen niet op ja. Dankjewel Joop. Uh, een mailtje van Dan Blokker. We zijn op aarde met één groot doel, de economie draaiende houden. Dat is denk ik een beetje cynisch bedoeld. De consument die 30 jaar met een bankstel doet, is asociaal. Andere consumenten raken werkloos. En we waren toch op aarde om elkaar bezig te houden. Zat onder het geloof. Eh... Um, ja, dat is, dat is wel een beetje wat, wat sommige mensen ook een beetje laten doorklinken. Hè? Dat, dat consumeren moet, moeten we niet gewoon toch met wat minder genoegen nemen... en, en, en niet maar blijven uitgeven. Ja, maar consumeren maar, maar maakt gewoon slachtoffers. Ja. En dan moet je dus komen met ja, allerlei overdragsuitgaven... in de sfeer van uitkeringen... Um, ja, ik weet niet of je dat nou per se moet willen. Maar wat wel uh, interessant is, hè, dat soms uh, mensen zeggen... En dat is dan iets heel ergs van... Uh, we zitten nu op het niveau van uh, 2007. En dan denk ik, ja, in 2007 waren we toch ook best gelukkig. Het hoeft ook niet altijd maar meer te zijn. Nee, nee zeker niet. Maar het gaat, niet om, het gaat ook niet om... het hoeft altijd maar meer te zijn. Het gaat erom dat je aan je verplichtingen kan voldoen... dat je je toekomstplannen wil uitvoeren... dat je in je huis wil blijven wonen... en dat je je kinderen een goede toekomst ja. wil geven. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus niet om... om meer, maar om genoeg? Het, ja. <laughs> ja. Gewoon je toekomstplannen kunnen uitvoeren. Ja, het lijkt mij een hele normale ambitie. Ja, Dan nog een kritisch mailtje van Corine. Quote van de gast. Een stel met een salaris van 120.000 euro... die een probleem komt als zij 600 per maand moeten bezuinigen. Sinds 2009 heb ik het vijf keer... heb ik... Vijf keer het moet doen met een WW-uitkering. Dat is nu helaas ook het geval. Ik ben alleenstaand en moet het nu met 600 euro minder doen. Ik zit op een minimumniveau van 1375 euro. Gelukkig heb ik geen hypotheek en geen schulden. Dus het lukt wel. Gewoon de tering naar de nering zetten. Ja, ik weet niet of je daar verder nog iets op kunt zeggen. Maar... Ja, nou, dit is... Uh, um, ja, de, de, de, de soberheid zeg maar het Calvinisme, uh, het boete moeten doen. Um, wat, wat de, ik denk, de Hollanders uh, eigen is, tot op zekere hoogte. Um, en daar is op zich op individueel niveau helemaal niks mis mee. Uh, maar als we het met z'n allen uh, doen, dan komt er ook geen einde aan... en dan eindigen we gewoon op nul. Maar dit is geen boete doen, toch? Dit is gewoon een uitkering. Nee, dit is geen uh, boete doen, maar het is je wel uh, je neerleggen uh, bij, als het ware, je lotsbestemming. Ja, maar sommige mensen komen gewoon niet meer uit hun uitkering of zo. Die kunnen op hun kop gaan staan of kunnen alles proberen. Ze zijn te oud of hebben niet de goede opleiding of hebben andere problemen. Het is niet voor iedereen makkelijk. Het is niet dat iedereen zijn, eigen lot, of zijn lot in eigen hand kan nemen. Uh, nee, dat is waar, maar je kunt, uh, je kunt daar. Uh, als we, ik vind dat je, je kunt het best individueel daar de keuze in maken. Ik accepteer uh, dit lot. Uh, maar ik vind niet dat wij als samenleving moeten zeggen. Ja, gut, ja, nou, er zijn nou eenmaal uh, 100.000 of 400.000 mensen met een bijstandsuitkering. En ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Ik denk niet dat we het daarbij nee, Maar dit gaat er ook over dat, dat die mevrouw denkt van... Huh? 120.000 per jaar, dat is echt een vermogen. Hoe kan het nou dat die mensen van 600 euro per maand... minder een probleem hebben? Of bij dat? Nou, omdat je kijk, wat, wat huishoudens natuurlijk doen... Dus je, je, je, hij verdient 60.000 euro per jaar... en zij verdient 60.000 euro per jaar. Dus die mensen maken daar een, een planning op. Hè. Ze kopen een huis waarbij dat inkomen... Uh, past. Ze hebben verzekeringen, ze hebben en licht wat bij dat huis past. Uh, kortom, ze hebben een uitgavenpatroon wat daar helemaal op gericht is. Hè? Ook die mensen maken gewoon een planning voor de toekomst. En als, je, hè, als er dan ineens, zonder, zonder enige aankondiging, uh, 600 euro per maand netto afgaat... Ja, dan is dat ook voor die mensen een een schok en dat kom je best te boven, dat is het punt niet. Mensen zijn ook niet automatisch zielig. Maar het feit dat, dat, dat gaat dan in dit geval... Ik, ik denk ergens iets boven de 1 miljoen huishoudens... Um, um, dat al die mensen collectief 600 euro per maand minder gaan uitgeven... dat heeft wel consequenties voor iedereen met minder dan 120.000 euro. Want die mensen gaan dus niet meer naar de kapper... Of ze kopen, hè, of, ze, of, of alle andere dingen. Of ze gaat niet meer op vakantie, of ze gaat niet meer sporten. En daar werken ook allemaal mensen. Wij zijn nou eenmaal allemaal van elkaar afhankelijk. Uh, ik begrijp het. Uh, een mail van Loes. Uh, volgens mij hadden wij nooit één Europa moeten worden. Sinds die tijd is het slechter geworden in Nederland. Zou graag ook de stevige gulden weer terug willen. Kijk alleen maar, kijk alleen maar naar de ouderen, staat er dan. De, misschien ouderen, of moesten nog wat achter. Maar in ieder geval, de gulden terug. En geen één Europa. Ja, <laughs> ik denk, je kunt best. Er zijn goede argumenten om te zeggen dat de euro een vergissing is of was. Maar dat betekent niet automatisch dat als je erkent dat de euro een vergissing is... dat je dan kunt zeggen van nou, dan gaan we maar even terug naar de gulden. Ik, ik weet niet zo goed hoe je dat zou moeten uh, uitvoeren. He, we hebben, we hebben doen zoveel handel over de grens. En we hebben investeringen over de grens. En, en er, er, er, ook gewoon op huishoudniveau. Mensen hebben gewoon familie en vrienden over de grens en et cetera. Die hebben allemaal relaties met elkaar. En die relaties die zitten in contracten en in schulden en in bezittingen. Uh, en in, en in gewone uh, zaken doen met elkaar. En al die contracten luiden in euro's. En dan heb je net afgesproken met je Spaanse klanten... dat ze, dat ze, dat ze iets van je gaan kopen. Je hebt een, een euro per stuk afgesproken. Je gaat ineens over naar een gulden. dan heb je ineens een andere wisselkoers. En dan, dan kunnen er de grootste ongelukken gebeuren. Want niemand is meer zeker wat de waarde is van zijn grensoverschrijdende transacties. En juist voor Nederland, met zijn enorme exportsector... we importeren natuurlijk ook een heleboel... Um, ja, als je daar ineens, uh, ineens zo'n wisselkoersrisico ja. in komt. wordt het heel onzeker. Ja, dan, dan, dan, dan kijk je echt aan tegen, tegen een enorme golf van faillissementen die dan volgt. En, en, en, en ja, dat kan zomaar echt een, even in één jaar zomaar een krimp van 5, 6, 8, 9 procent. En kijk wat er in Cyprus al, gebeurt. Heb je ook het gevoel dat het slechter is geworden sinds we in Europa zijn? Niet dat we die hele Europa-discussie nu over gaan noemen. Nee, ik denk, niet, ik denk niet dat het per se met Europa te maken heeft. We hebben dit natuurlijk al, deze, op zich is dit niet uniek. Hè? Japan heeft dit ook meegemaakt in de jaren negentig. We hebben dit in Europa gezien natuurlijk in de jaren dertig. Uh, uh, Zweden heeft dit meegemaakt in de jaren negentig. Dus uh, zeg maar die recessie waar we nu in zitten, uh, die kan ook heel goed plaatsvinden zonder een euro. Dus, dus nou, ik denk dat dat wel aantoont dat het niet door de euro komt. Goed. Dat is niet helemaal een waterdicht bewijs, maar... Nee, dat is een beetje eind. <laughs> dat klopt toch. Goed, Bart aan de telefoon nu. Ja, hallo. Ik ben Bart van Klever uit Delft. Ja. Ik ben trouwens ook in het verleden veel VVD-aanhanger en stemmer geweest... omdat ik vind dat geld eerst verdiend moet worden... dat je het uit kunt geven. En ondernemers, die verdienen het hier toch. Nou, ik heb in ieder geval de eerste vraag van mij... Ik heb twee korte vragen. De eerste vraag is... Het, uh, dat stond in de krant het, dat, het, dat, het, dat, dat uh, een scheepsbouwer niet aan lassers kon komen. En uh, u, uh, die meneer in uw uitzending, die beweerde van: laat de salarissen maar omhoog gaan. Maar er stond ook bij: ja, ze komen niet aan lassers, dus gaan ze in Roemenië lassers halen. Die zijn goedkoper, waarmee ze dus ook de salarissen drukken van die andere lassers. Uh, dus we, we, prijzen, ons, we prijzen ons toch zelf uit de markt als wij de salarissen omhoog gaan, laten gaan zodat, dan worden onze producten duurder en dan gaan de bedrijven nog eerder naar het buitenland vertrekken. Oké, okay, dat punt. We hebben we het al een beetje dat, gehad? Dat, dat, dat is in ieder geval uh, mijn punt. Nou, nou, nog, we hebben het er al een beetje over gehad, dus we gaan er nog. Eh, ik laat Robin nu eerst even op uh, reageren. Nou, kijk, je moet je, je moet je echt afvragen: wil je nou als Nederland echt er bewust voor kiezen om een lage lonenland te worden? Wil je dat? Of wil je juist dat de bedrijven die hier zitten kunnen concurreren... op, op, op, op kennis en op innovatie en op toegevoegde waarde? Dat is, dat is, dat is wel een keuze die je, uh, die, je, die je tot op zekere hoogte uh, gewoon kunt maken. Kijk, uiteindelijk, we gaan als Nederland nooit zo goedkoop worden als Roemenië. Dat kun je gewoon vergeten. Um, uh, dus daar moet je ook niet mee willen uh, concurreren. Even gewoon maken, macro, en ik snap best dat dat voor individuele bedrijven... Um, uh, anders kan zijn. Maar op, op, op, op, op lonen gaan we het van een land als Roemenië nooit willen. En dat hoeft ook niet. En dat blijkt ook uit de cijfers. We hebben een handelsoverschot van 60 miljard euro per jaar. Ja. Dat is echt ongehoord. Dat is een, een uniek record. Maar uh, de lassers in komen uit Roemenië. De lassers komen vooral uit Roemenië omdat we ze niet hebben... Ja. Hey, dat was natuurlijk, uh, dat was natuurlijk het, uh, het, het nieuws. En ik denk niet dat er. Ik ben er ook van overtuigd dat er. Um, um, uh, als die lassers in Nederland aanwezig zouden zijn. dan haal je ze ook niet zo gemakkelijk uit Roemenië. Want je hebt toch nog je hebt taalproblemen. Je moet voor huisvesting zorgen en allerlei andere ja. zaken. Dus ha ik denk dat het meevalt. Gaan we naar de tweede vraag, Bart. En dan hebben we daarna ja. ook nog een andere beller. Dus je moet het een beetje kort houden. Ja, ja, nou ja, ik, uh, ik ga in ieder geval wel veel geld uitgeven om de economie een beetje te stimuleren. Zoals u zei, van we sparen allemaal. Maar de vorige regeringen, en misschien deze ook wel, heeft gezegd... spaar maar voor later, voor de, voor, voor de oude dag. En als je ziek wordt, dan heb je spaargeld staan. Maar ja, dan word je net gestraft. Want dan moet je alles zelf gaan betalen. Terwijl als je erop losgeleefd hebt en alles op hebt gemaakt... dan krijg je alles. Dan hoef je, heb je geen eigen vermogen meer. Hoef je, hoef, je ook, hoef je ook geen eigen bijdrage te doen. Korte reactie. Ben verkeerd bezig als ik geld ga uitgeven nu? Ik stimuleer de economie dan toch? Uh, ja, zeker. Uh, zeker. Nou ja, ik denk dat we in Nederland echt. Uh, het gaat nog niet eens om dat we te, dat we te veel sparen. Met, met name dat uh, al ons spaargeld. Uh, of althans, zeg maar driekwart van ons spaargeld staat gewoon helemaal vast. En daar kunnen we niks mee en daar kunnen we ook nooit bij. Ja. Uh, ik denk dat dat een heel groot probleem is. En in die zin, als je, als je, als je nog iets verder kijkt... en voor ons pensioen sparen en die bedrijven sparen... dan heb je ook nog een heleboel instellingen die sparen. Ik las gisteren dat ook de zorginstellingen... 3,5 miljard op de bank hebben staande reserves. In die zin sparen we inderdaad uh, te veel. En moet je dus niet zeggen sparen is een deugd... maar uitgeven wordt op een gegeven moment een deugd. Bart, dankjewel voor het bellen. Ik ga naar meneer Baarda. Meneer Baarda. Goedenavond, ik ben toch van mening dat Europa een grote rol speelt eh, voor wat betreft het dwaalspoor dat me zo uit het hart gegrepen was, de formulering van de gastspreker. Want dat dwaalspoor dat komt doordat de regeerders zich braaf laten leiden door de richtlijnen van Europa. Ze gehoorzamen daaraan en ze hebben minder het belang en het welzijn van het volk op het oog naar het lijkt. Ik denk inderdaad dat het Verenigd Europa ook om allerlei andere redenen een historische vergissing is met de, de euro in het kielzog ervan. En ik ben blij dat dit aan het eind van de uitzending... ook nog door meerdere sprekers is even is aangekaart. Dank u wel. <laughs> meneer Baarda. Ja, ja? meneer Fransman. Uh, nou ja, die regels die, die hebben onze regeringsleiders... natuurlijk wel echt zelf afgesproken. Uh, kijk, ik denk niet dat je kunt zeggen... kijk, dit kabinet voert het verkeerde beleid. Maar dat betekent niet dat het idee van het hebben van een kabinet... dat dat een slecht idee is. Uh, zo kunnen we ook best van Europa zeggen... Europa voert het verkeerde beleid... maar Europa als idee en als instituut wil ik toch graag houden. En ik behoor denk ik tot die laatste uh, school. Uh, we moeten echt terug <coughs> naar die afspraken die gemaakt zijn. Um, en dan moeten we die begrotingsnorm van 3% die moeten we flexibeler maken... Um, Um, oh, en we moeten maximaal van de flexibiliteit die de bestaande afspraken biedt... daar moeten we maximaal gebruik van maken. En ik ben ervan overtuigd. Als je naar de Europese Commissie gaat en je zegt... luister, het grootste probleem in Nederland is niet de staatsschuld... maar is de private schuld. En daar gaan we in Nederland wat aan doen. En dat betekent dat ik de komende vier jaar nog steeds een begrotingstekort hebt van tussen de, tussen de 3 tot 4 procenten... ben ik ervan overtuigd dat Brussel zegt, dat vinden wij een goed plan. Ja? Gaan ze dat nog een keer zeggen? En, uh, en die flexibiliteit die biedt de bestaande afspraken ook. Het is maar ervoor... hoezo ben je daarvan overtuigd? Want we hebben nu de afspraak van, oké, okay, dat uh, mag dan iets trager... maar daarna moet het wel echt gaan gebeuren. Nou, Waarom omdat, zouden ze om Het pact zegt, of je moet hervormen, of je moet... Bezuinigen. Het is niet die keiharde 3 nodig. Het is niet de keiharde 3%. Normen. Waarom denken wij dat dan steeds? Ja, omdat er partijen zijn uh, in de politiek... die graag uh, uh, willen dat wij denken dat het zo is. Oké. Okay. Nou, meneer Baarda, ik uh, moet het hierbij laten. Dank u wel voor uw telefoontje. Tot uw dienst. Ja. Goeienacht. Goedenavond. En Robin Fransman, ik dank jou ook hartelijk voor twee uur Casaluna. Nou, graag gedaan. Hartelijk veel van leuk te leren. doen. Ja, dankjewel. Ik ga uh, vertellen dat uh, er maandag weer een nieuwe aflevering van Casaluna is. En dan praat Lex Bolmeijer met uh, rector Magnificus Filip Eilander... rector uh, uh, van de Tilburg University. Dat doen we in het kader van de opening van het academisch jaar. Daar besteedt Caseluna iedere keer, ieder jaar aandacht aan. In reactie op de onderzoeksfraude van de Tilburgse professor Diederik Stapel... pleit Eilander voor Slow Science. Een strategie om de publicatiedruk voor wetenschappers te verminderen... maar de resultaten te verbeteren. Goed, dank u allemaal. Hartelijk voor het luisteren naar Caseluna. Heel veel plezier zometeen met, bij Woord met Nora Romanesco. Ik wens u ook alvast een goed weekend en wat mij betreft heel graag tot volgende week vrijdag. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.